2 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Israël en milities in de Gaza-strook hebben rond middernacht ingestemd... met een Egyptisch plan voor een wapenstilstand. Daarmee moet een einde komen aan vier dagen van geweld. Volgens een Egyptische bemiddelaar hebben beide partijen toegezegd het geweld te staken. Israël en de Palestijnen hebben het bericht nog niet bevestigd. Britse wetenschappers eisen een verbod op metalen kunstheupen... De metalen onderdelen van het implantaat schuren op elkaar... waardoor kobalt en chroom in het lichaam kunnen vrijkomen. En dat kan leiden tot pijn en zwellingen. De wetenschappers bepleiten het verbod in het tijdschrift The Lancet. De metalen kunstheupen stonden juist bekend als lang houdbaar... maar de laatste jaren zijn er steeds meer problemen gevonden. Recent onderzoek wijst uit dat ruim 6 van de metalen kunstheupen... binnen vijf jaar vervangen moeten worden. Dat is drie keer zo vaak als bij oudere type implantaten. In Nederland wordt orthopeden al langer afgeraden om metalen kunstheupen te gebruiken. Bij een aanslag op een moskee in Brussel is een dode gevallen. Het slachtoffer is de imam van de moskee. Rond 7 uur gisteravond kwam een man de moskee binnen en stichtte brand. Mogelijk met een Molotov-cocktail. Hij zou daarna door bezoekers van de moskee zijn overmeesterd. De brandweer kon de brand snel blussen, maar de imam was al gestikt door de rook. De vermoedelijke dader is door de politie verhoord en zit vast. Over een motief is niets duidelijk. Spanje mag zijn begrotingstekort dit jaar minder hard terugdringen... dan eerder was afgesproken. Europese ministers van Financiën hebben gezegd dat ze zich daarbij neerleggen. Spanje mag zijn begrotingstekort dit jaar terugbrengen naar 5,3 in plaats van 4,4 procent. Euroministers willen wel dat Spanje eind 2013... alsnog met een tekort van maximaal 3 procent zit. Het weer, vannacht wolkenvelden en enkele opklaringen... komen de dag op veel plaatsen eerst grijs en nevelig... Later hier en daar zon. Het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Herbert Codé. Een goede nacht en hartelijk welkom bij Dit is de nacht van uh, dinsdagochtend, 13 maart. Recent heeft Google haar nieuwe privacybeleid gewijzigd... dat gevolgen heeft voor de manier waarop Google kan omgaan... met privacygevoelige gegevens. De zoekmachine kan bijvoorbeeld uitgebreide profielen van mensen opbouwen... en die informatie zoals surfgedrag analyseren en commercieel gebruiken. Ik ben benieuwd hoe u omgaat als deelnemer van het World Wide Web... met gevoelige informatie. Maakt u zich bijvoorbeeld zorgen om uw privacy? Straks een gesprek met Daphne van der Kroft. Zij is werkzaam voor privacywaakhond Bits of Freedom... dat onlangs de Big Brother Award uitreikte... voor de grofste privacy -scenders. Maar eerst muziek van James Taylor. Stand my ups and downs. There you were. With sweet love and emotion. Deeply touching my emotion. I want to stop. Thank you, baby. I want to stop. And thank you, baby. Yes, I do. you, baby, oh, yes, how sweet it is to be loved by you, it's just like sugar sometimes, Thank you, baby. Origineel van Marvin Gaye. Dit was de versie van James Taylor, How Sweet It Is, uit 1975. Afgelopen woensdag werd de Big Brother Award uitgereikt. De prijs voor de grofste privacy van het afgelopen jaar. En wie zijn die personen en organisaties... die volgens privacy Bits of Freedom... met onze gegevens aan de haal gaan? En waarom moeten zij aan de schandpaal? Elsbeth Gutteke en Thijs van der Brink... in gesprek met de organisator van de verkiezingen, Daphne van der Kroft. 24 uur per dag, 7 dagen a week. It never 35 camera's in jaar. Op de spoedeisende hoek van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. De bestuurders van het Medisch Centrum hebben de hele dag overlegd over dit programma. Het was omstreden omdat de patiënten niet wisten dat ze werden gevolgd. Ja, Wie hebben op een ernstige manier de privacy geschonden? Is het de gemeente Rhenen, Connection of het VU Medicentrum? Vanavond worden de Big Brother Awards uitgereikt. Het gala wordt voor de achtste keer in Nederland georganiseerd door burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. Daphne van der Kroft van Bits of Freedom. We hoorden zojuist een geluidsfragment over de Tussen afgeblazen medische serie 24 uur tussen leven en dood van RTL. Hoort het VU Medisch Centrum tot de genomineerden? Nee, de nominaties waren al gesloten. op het moment dat het nieuws brak over het VUMC. Maar ik kan me voorstellen dat het een heel succesvolle kandidaat is voor volgend jaar. Komt op de lijst. Zeker. VUMC niet genomineerd, wie wel? We hebben drie categorieën. En in elke van die categorieën zijn drie uh, kandidaten genomineerd. Ik zal er maar een paar noemen, hoor, ja. om, om een voorbeeld te geven. Zo is uh, de gemeente Renen genomineerd... omdat de gemeente Renen huiszoekingen wil kunnen doen... rondom het organiseren van, uh, van Koninginnedag dit jaar. Ja. Maar we hebben ook bijvoorbeeld Facebook. Nou ja, iedereen kent Facebook. En waarschijnlijk kent iedereen ook wel een, uh, een heleboel privacy-schendingen-missers... die het uh, bedrijf op zijn naam heeft staan dit jaar... Um, en daarnaast gaat Facebook binnenkort naar de beurs. Dus die, al die persoonlijke gegevens staan straks nog extra onder druk... om daar nou ja, zoveel mogelijk uit te halen. Ja, ja. Uh, aan wat voor voorwaarden moet een organisatie voldoen... om op die lijst van de Big Brother Awards te komen? om genomineerd te worden? Uh, nou, wat er gebeurde is dat het, het grote publiek... iedereen kon, kon namen indienen. En uit die hele lijst, het was echt een enorme stapel... heeft een jury van onafhankelijke experts... heeft deze lijst, deze shortlist van genomineerden gekozen. Oké. Okay. En vanavond... Zullen zij daar de winnaars de, de winnaars, winnaars uithalen. Zij, zijn hier aan tafel nog mensen die nog uh, ervaring hebben met privacy-schending... het afgelopen jaar, Theo? Nou, nee, niet persoonlijk. Maar het is fascinerende weken geweest natuurlijk... met de affaire Tulken en met het VUMC. Dus dat was op dit punt echt smullen. Affaire ja. Tulken, dat was de Nederlandse arts... die in het ziekenhuis was bij Prins Friso en naar ja. buiten bracht... die geen uh, schedebaarsfactuur had. Ja, ja, dat was een, een flagrante schending van het medische uh, beroepsgeheim. Dus ja. dat uh, heeft heel veel losgemaakt. Ja, van Ginneke? nog iets meegemaakt op nou, dat gebied? Voor mij is het een verloren strijd. Ik vind dat allerlei dingen die eigenlijk privé zouden moeten zijn... nu in de rond te zingen. Als je, ik las net over dat zowel de Apple als de... hoe heet die nou, die concurrent van Google, uh, Android-systemen... Die hebben dus ingebouwd een trucje om alle informatie van je telefoon te oogsten. Niet alleen waar je bent, maar ook al je privéfoto's worden geoogst en elders naartoe gestuurd. Nou, dat zijn dingen die ten hemel als je zijn. Niet, en als je, je ze niet op internet hebt gezet? Ja, de foto's die, hoort, die op mijn ja, telefoon. Er zitten apps op die vanzelf jouw foto's van de telefoon afhalen en elders naartoe uh, ja, dat lijkt ja. me gewoon stelen. Nou, dat is wat gaande nou, is. Wat zegt, dat zullen meer mensen zeggen... Ja, er is, het is eigenlijk dweilen met de kraan open. Want ja. de, de, de techniek is al zo ver gevorderd... dat het niet meer tegen te houden is. Heeft zo'n zo award dan nog wel zin? Ja, zeker. Um, We hebben de laatste jaren gemerkt bij Bitter Freedom... dat dat inderdaad het gevoel heerst, het, er valt niet tegen op te boksen... maar sinds een tijdje staat het uh, uh, op de voorpagina's... is er zoveel aandacht voor. En dat gebeurt natuurlijk ook bij politici. Ook beleidsmakers kijken daar beter naar. Krabben zich achter de oren en denken, wacht, hier moeten we iets mee. Dus juist dit soort avonden zoals vanavond... juist het feit dat, dat mensen zoals u die zeggen... ja, het, het gaat me echt te ver, die gegevens zouden van mij moeten zijn... dat wordt langzamerhand gehoord en er wordt langzamerhand steeds beter opgelet. We zijn er nog lang niet, dat geef ik natuurlijk uh, meteen toe. Maar um, uh, er gloort hoop. Ja, want jullie, dit is niet de eerste keer dat jullie deze prijs uitreiken. De achtste keer geloof ik. Is er, is er wel wat verbeterd in die jaren? Ja, zeker. En we merken ook echt dat die prijzen zin hebben. Een, een mooi voorbeeld was dat twee jaar geleden een, een politieagent... van het korps Rotterdam, geloof ik, uit mijn hoofd aanwezig was... En hij was een van de winnaars die avond, was, naar de, uh, was gekomen om, om zijn verhaal te houden. En een paar maanden later kwamen we hem nog eens tegen. En hij vertelde dat het beeldje op zijn werkkamer staat. En elke keer dat ze nieuwe ideeën hebben, nieuwe projecten beginnen... kijkt hij even naar dat beeldje en ja, heeft hij toch... Privacy in, in zijn achterhoofd oh. en probeert je daar rekening mee te houden. Enerzijds het, het, het geluid, wat begin ik net vertolkte van, er is niks meer aan te doen en het gebeurt. Nou, anderzijds hoor je natuurlijk ook het geluid in de samenleving van mensen die zeggen, ja, maar ja, ik heb niks te verbergen, dus wat maakt het nou uit? Wat zegt u daartegen? Dat, uh, dat, dat hoorden we vaak, maar door alle verhalen die we de laatste tijd hebben gehoord, horen we dat toch wel steeds minder. Je hoeft niet iets verkeerds te hebben gedaan om toch iets te, te verbergen te hebben. Uh, bedenk maar eens, de, jouw persoonlijke gegevens... als jouw creditcardgegevens op straat liggen... die kunnen doorverkocht worden. Er kunnen uh, zaken van jouw rekening worden overgemaakt. Dus die zijn in die zin echt echt geld waard, maar ook uh, medische gegevens. Je hoeft niets misdaan te hebben om niet jouw medische gegevens... met Jan en alle man te willen delen. Hm, dus het argument van iedereen mag alles van me weten... dat is niet zo legitiem, zegt u? Dat je. is een beetje passé. Ja, Toch vraag ik me af waar u die hoop ziet gloren. Want ik ben het eigenlijk met verginneke eens. Het, het, het wordt steeds gekker. Ik bedoel, uh, nou, als het waar is dat de foto's van mijn tele telefoon worden gestolen... vind ik nogal schokkend. Zeker. Oh, dat is het ook. Nee, wat ik bedoelde met die hoop is dat we zien dat steeds meer mensen... die uh, nou, beleidsmakers, of dat nou bij de overheid is of, of in het bedrijfsleven... die hebben dit steeds beter op de radar staan en zijn ook steeds bezig geïnformeerd. Maar het helpt niet echt dan? De, de, ja, er worden natuurlijk nog aan de lopende band privacy schendingen uh, ja, vinden plaats. En, en sinds we met z'n allen steeds meer op internet gaan, wordt dat alleen maar meer, toch? Ja, zeker. Dit soort technieken maken het natuurlijk alleen maar makkelijker... om informatie en, en dus persoonlijke gegevens ook te verwerken, op te slaan, te bewaren, te delen. Nou, noem maar op. Um, wat dus heel belangrijk is, is dat we, dat we als maatschappij daar heel kritisch op blijven... en dat als dat nodig zou zijn, dat ook gereguleerd en keihard gehandhaafd ja. wordt. Maar nou, Laten we zo'n voorbeeld nemen als Facebook. Daar hebben we de afgelopen tijd heel veel over gehoord... Van dat er allerlei dingen aan veranderd worden... waardoor er veel meer van onze gegevens bekend worden bij Facebook. Daar is voor gewaarschuwd. Maar toch zie ik in mijn, om mij heen alleen nog maar me, mensen... die alleen nog maar gewoon op Facebook zitten... en die zich er blijkbaar dus niet zoveel van aantrekken... dat die gegevens dan toch misbruikt worden. Dus vinden mensen het eigenlijk wel zo erg? Facebook is denk ik een heel mooi voorbeeld. Want iedereen zal meteen zeggen, ja, maar je hebt toch de keus... je gaat wel of niet op Facebook. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Het probleem bij Facebook, en dat is ook de reden... waarom de jury Facebook genomineerd heeft... is dat zij zoveel misses op hun naam hebben staan... waarin ze de gebruikers niet goed informeerden. En dan zijn gebruikers dus ergens mee akkoord gegaan... terwijl ze eigenlijk niet goed op de hoogte waren wat er gebeurde. Ik, ik zal een voorbeeld geven. Uh -huh. Elke keer dat een foto geüpload wordt... en iemand in die foto getagd wordt dan worden eigenlijk biometrische zeg maar, gezichtsgegevens... worden toegevoegd aan de database van Facebook. Ja. Dus er staan, er staan enorme... Um, de, ik sta bijvoorbeeld in die database van Facebook. Ja. Ik ben maar... nooit geïnformeerd, er is dus nee. nooit mijn toestemming geïnformeerd. Zit, zit u nog op Facebook? Ik zit nog op Facebook. Ja, maar waarom zit u daar dan nog op? Dan zou je Inmiddels... toch moeten zeggen, van, nou, dat wil ik niet? Nee, klopt. Inmiddels is er na een, een, een onderzoek van uh, zeg maar een, uh, een Europese variant... van het College Bescherming Persoonsgegevens... Is, uh, heeft, die hebben afspraken gemaakt met Facebook en Facebook heeft dit teruggedraaid. Dus op het moment dat je nu die tags uitschakelt, zegt Facebook verwijderen we ook echt die gegevens uit de databank. Dus je moet als consument heel erg goed opletten... en heel goed kijken wat je wel en niet kan aanpassen ook. Exact. Heel scherp erop zijn. En op het moment dat zij over een grens gaan... dan moeten we met z'n allen aan de bel trekken. Want dat is tot nu toe de enige reden... waarom bedrijven als Facebook elke keer weer een stap terugzetten. Okay. En wie gaat er winnen vanavond? Ja, dat weten we nog niet. Het wordt spannend. Oké, okay, hartelijk dank. dank Elspeth Grutke in gesprek met uh, Daphne van der Kroft... van Bits of Freedom. En de afgelopen uh, woensdag werd dus de Big Brother Awards... werden uitgereikt en dan voor de we geven de winnaars in de categorieën noemen. In de categorie overheid heeft het korps landelijke politiediensten... Uh, die was daar aanwezig om een prijs in ontvangst te nemen... die zij volgens de jury hadden verdiend vanwege het gebruik van omstreden spyware... en het opnieuw hacken van hacking-slachtoffers. Categorie personen uh, mocht minister Edith Schippers een award in ontvangst nemen... vanwege het forceren van een private doorstart van het elektronisch patiëntendossier. Nadat het wetsvoorstel in de Eerste Kamer op privacybezwaren was gestrand... In de categorie bedrijven heeft Facebook een award gekregen... ondanks dat zij een reeks aan misses op het privacygebied uh, ja, naar de beurs gaat... ...met de persoonsgegevens van gebruikers. En de publieksprijs werd in, uh, mocht uh, Fred teven in handen nemen... ...omdat hij zich uh, vanwege zijn niet aflatende inzet... ...om privacywetgeving af te zwakken inzet. Dat was dus afgelopen woensdag. En uh, dit uur praat we door over privacy op internet. Daar richten we ons uh, deze nacht op. En de stelling dit uur is als volgt. Op internet ben je zelf verantwoordelijk voor bescherming van privacy. Ben je het daarmee eens of oneens? Dus op internet ben je zelf verantwoordelijk voor bescherming van privacy. Eens of oneens? Bel 0800 1121. Dat is 0800 1121.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 Zo midden in de nacht. Muziek van Birdie. People help the people. In deze nacht praten we over de privacy op internet. En de stelling is als volgt. Op internet ben je zelf verantwoordelijk voor bescherming van privacy. Ben je het daarmee eens of oneens? Aan de telefoon heb ik Jasper. Goedenacht. Hallo, oh, goedemorgen. Ja, goede nacht. Je bent het daarmee oneens, hè? Nou ja, ik zit er al zo lang in en ik zie het eigenlijk steeds uh, versoberen, het, uh, de, het privacybeleid. Mensen worden het gemakkelijk overgehaald om via internet uh, uh, hun, hun uh, dingetje te doen of te bestellen. Mm -hmm. En ze vullen dan zonder dat ze het in, in de gaten hebben hun gegevens in. Bent u een man, een vrouw? Ja, hoe oud bent u ongeveer? Wat is u ongeveer uw inkomen? En voordat je het weet wordt jouw data doorverkocht aan een uh, statistiekbureau. Uh, mm -hmm. En ja, dan ben je eigenlijk niet meer voor je product op pad, maar. Uh, als er zo ook uh, net wat uh, verteld werd. Uh, Facebook-gebeuren. Uh, je moet er toch niet aan denken, zeg, dat je een verkeerde foto op je Facebook zet. En dan per ongeluk tagt van. Uh, ja, hier is Jasper uit Amsterdam. En, of... dan, en dan vervolgens komt hij op iemand anders profiel te staan, bedoel je? Nou ja, of. In jouw geval, bedoel, heb je het? Vul uh, je zelf veel, uh, formulieren in op internet? Of... Als ik uh, formulieren moet invullen, eigen ervaring dan ja. Ja, als ik formulieren moet invullen of ik wil iets bestellen of ik wil uh, graag gebruik maken van een dienst, dan dan vul ik wel de nodige gegevens in je, maar dan, maar dan ga je ook gewoon akkoord met uh, je bent een man of uh, je bent een vrouw. Ja, ja, ja, en je bent tussen de ja. Ja, als ik, ik, zal, ik zal een voorbeeld geven. Ik ben, ik ben echt heel erg uh, voorstander van, van alles eigenlijk wat, wat, wat Google aan producten heeft. Ondanks dat ze. Weet je, bedoel, als je niks te verbergen hebt, is er niks in de hand. Dat bedoel ik eigenlijk. met uh, je achterleren. Maar goed, ga door, ja. Ja, Google, ja. Ik bedoel, ze hebben hele mooie diensten, uh, hele mooie uh, applicaties voor op de telefoon of op internet. Ja. Alles te, kan je overal uh, raadplegen. En ja. ik, ik, ik maak daar met veel plezier gebruik van. En ik heb uh, onlangs weer gemerkt dat de, de privacy, uh, de, de, de algemene voorwaarden weer gewijzigd waren. En Dan krijg je zo'n hele mail met heel veel informatie. En dan denk ik, ja, ik ben heel tevreden. Ik klik gewoon op akkoord. Heel stom uiteindelijk. Want ik heb gewoon geen, eigenlijk neem ik de tijd er niet voor om het te lezen. Nee, dat, weet je, dan komt er zo'n zo heel lange sleeve langs van... Uh, uh, u gaat akkoord met dit en dat en uh, u bent uh, dit en dat, u bent ouder dan 18 jaar... en mm -hmm. u heeft een... Uh, ja, maar ik, het, het, het, het is ja. toch gevaarlijk of niet soms eigenlijk? Dus, dus, nee, dus, ik vind het echt linkwoorden eigenlijk. Er zit inderdaad wel een, een, een gevaar aan. Er kan inderdaad iets in de algemene voorwaarden staan waar je mee mm -hmm. akkoord gaat... waarmee inderdaad jouw gegevens uh, worden verkocht, geanalyseerd... Ja, maar nog erger. Het er is al tien jaar zijn er gewoon lijsten met creditcardnummers, met verloopdatum en alles. Dat zijn gewoon bekend. En over de hele wereld, de, de, de, de, de, de criminele wereld, die uh, maakt er uh, misbruik van. Ja, maar laat, laten we wel even een verschil aanleggen in, in, in crimineel gebruik van internet ja, en het gebruik beetje... van uh, de, de gewone diensten. Ja, maar privacy, schending en crimineel, dat zit ik, heel dicht bij elkaar, hoor. Ja, want vind je dan ook dat, dat als Google algemene voorwaarden wijzigt... dat dat ook al een beetje richting de criminele hoek gaat als ze jouw gegevens uh, verhandelen? Nou, ik ben een open boek. Ik bedoel, uh, jij kan me gewoon uh, vinden op internet. Dat is geen probleem. Alles, uh, behalve mijn, uh, mijn pincode. Maar ik vind, ik vind het een beetje hetzelfde... Als dat je aan de deur wordt aangeklopt en we, we hebben een heel leuk energiemaatschappijtje uh, meneer en uh, u moet overstappen want we bent goedkoper af en uh, zet u hier een krabbeltje mm -hmm. en dan denk je achteraf van wacht even uh, en dan moet je weer opbellen en dan moet je weer stopzetten want dan ben je weer ingetrapt. Ja. Nee, is, uiteraard is het belangrijk om, om, om alert te blijven. Ja, maar ik, ik wil ook vooral de oudere mensen onder ons waarschuwen... voor e-mailtjes die van de ING komen, van de Rabobank... Mm -hmm. waar opnieuw wordt gevraagd voor de inlogcode van u... precies, bankieren, ja. online. Ja. Ja. En het, ik ontvang ze gewoon echt drie keer per week... Mm -hmm. Ja, dat valt zeker in de categorie uh, spam. Uh, uh. Nou, niet spam, dat is, dat is oplichting. Ja, oplichting, dus, ja. Criminele dus, activiteiten, zeker. Ja, bedoel als ik. En, en, uw, en uw laatste tandcodes van. Uh, nummertje dit en dat. Nee, het, het, het, het, het, ze worden steeds brutaler. En ik, ik ben bang als. Ja, er moet gewoon een internetpolitie komen, maar dat vind ik ook weer zo naar. Dat, uh, dat is wel heel lastig uit te voeren, hoor, Jasper. En te controleren Of een, of een, of een pr internet privacy ombudsman. Als je, als je bij de kinderen nu hebt, dat, dat, je, dat je daar terug kan vallen. Want voor, as we speak, ik denk dat er nu nou misschien al drie, vierhonderd mensen zitten van... Ja, ik heb het ook meegemaakt dat ik eens een keer uh, via internet... Uh... Ja. Maar nog om... het, heb ik mijn paspoort gegeven, dat was 300 euro kwijt. Mm -hmm, mm -hmm. Om nog even terug te komen op de stelling dan, uh, Jasper. On, uh, op internet ben je zelf verantwoordelijk voor bescherming van privacy. Ja, Daar, daar, ben, je ja, mee, daar ben je dus ja, mee onmeens. Het, het, het is net als nachts door, door Amsterdam heen lopen. Ik bedoel, uh, kijk uit en praat niet met iedereen. En, uh... Maar daar wil, je, daar wil je dus mee zeggen van... er uh, moet een, een, een, een, een dienst zijn of een bedrijf die moet ervoor moet zorgen dat jij veilig kan opereren en... Uh, ja, maar, je gang kan gaan. Maar, maar, maar, maar uiteindelijk is dat er al. Ik bedoel, as we speak... wordt nu al, al, al mijn mail van iedereen... in heel Nederland gecheckt. Ik mm -hmm. mm -hmm. bedoel, waar is de veilige... Die, die, die gaan zoeken op bepaalde woorden... Al-Qaeda of uh, weet ik veel andere... of, of het woordje bom... bom bommelding. Oh, oh, hoe zeg je dat? Bommelding? Bommelding. Bom ja. Weet je, de, de, de, we worden nu al gescreend... En, ook als je uh, gsm belt, word je ook gescreend. Maar de, je... En we worden van alle kanten worden gewoon in het we hebben voor alles pasjes nu. Dus iedereen weet precies waar je bent. Ja. Maar dat is natuurlijk bedoel, alleen in, bedoel, het ge, in het geval van uh, opsporing, mochten er uh, verdachte zaken zijn. En, uh, mocht, mo ja, mo mocht er ja, echt iets aan ja, de hand zijn, dan, dan ik, kunnen ze dat gebruiken. Maar... Ja, ja, als ik met een met een met een met een, een bomriem omloop door, uh, door een supermarkt of zo, oké. Okay. Ja. Ik heb ook zoiets, Jasper, er zijn ook spelregels... en dat is hetzelfde als je op de snelweg rijdt... moet je aan de snelweg houden. Er staan overal ja, camera's, je wordt ook ja. gefilmd. En maar bij het internet heb en, maar, ik dat maar, ook maar, een, maar, een beetje. Ja, maar er zijn zoveel... Zo, er zijn, zijn zoveel, hoe noem we dat, slang in het gras? Dus een slang onder het gras, hoe noemen we dat ook alweer? Een adertje onder het gras? Een adertje onder het gras, ja. ja. Weet ja. je, al die dingen die je gewoon... wat zeg je van, ik ga akkoord... Hou dan in godsnaam rekening mee. En echt niet die e-mailtjes van ING, Rabobank of wat voor banken hebben we nog meer. Nee. Openen, ja. uh, Want ik weet dat jullie moeilijk slapen rond deze tijd. Maar echt niet meer doen. Nee. Maar tot slot, wie, wie moet er dan verantwoordelijk zijn voor de privacy? Jij bent het dus oneens met de stelling? Ja. Nee, eigenlijk ben je het zelf. Dus toch wel? Dus eigenlijk ben je het eens met de stelling? Ja, ik bedoel ik... ik, ik, ik geef over een waarheid. Ik heb niks Bergers, iedereen kan me vinden op internet. Nee. Maar, je begon, het maar je begon het gesprek met oneens. Hè? Je was het dus oneens met de stelling op internet ben je zelf verantwoordelijk voor bescherming van privacy. En nu ben je het ermee eens. Ja, nou ja, ik, ik heb het gewoon uitgelegd dat het twee kanten op gaat. Ja. Dus eigenlijk zit is, je, je er tussenin. We, we, we trappen erin, omdat die bedrijven ons gewoon... Uh, ...benaderen met een leuk mailtje van... ...u krijgt 450 euro terug op uw rekening... ...op uw gasrekening. Nou, nou als, als, je een beetje, als, als je niet lekker in je hoofd zit... ...dan denk je... ...nou, dit is mijn kans. Uh -huh, uh -huh. En er zijn mensen die dat gewoon intrappen. En echt... Um, ...die mailtjes die we krijgen... ...gewoon elke dag. Dat is, en alles op Facebook. Weet je... Houd het in de gaten en hou het oppervlakkig. Een goed gesprek via de telefoon, zoals dit, met Radio 1... Mm -hmm. dat is veel vertrouwelijker dan uh, via een, een of andere een rare akkoordcontract... Uh, uh, via internet. Ja. Weet je, je moet ja. mensen spreken, je moet niet via internet... Uh, ik bedoel, je kan best een handdoek uh, bij de Wecom of N Nekkeman uh, halen. Ik bedoel, dat, dat vind ik prima... Maar je moet dus maar, voor, als, als ik jou zo hoor, moet je dus voorzichtig zijn. Er zijn vast mensen die zijn het er helemaal niet mee eens. Je ziet van, ik ben op oh, internet, maar dat vind ik, leuk. ik wil alles toen, delen. Dus... ja, nou alles. De, ja. ja, oh, ik dat wil dat alles, Ja, maar dat zeg ik ook. Ja. Ik, ik, ik, wat dat betreft ben ik er niet mee eens, omdat je gewoon alles moet delen eigenlijk. Ja. Je bent wie bedoel, ten, ten, ten, tenzij je benoel of hoe, hoe, weet ik wat voor crimineel bent. Maar je moet het. Je bent gewoon online. En ik heb hele leuke contacten via online. En het, het lijkt een beetje alsof we nu alles naar beneden gaan halen. Van uh, ja, internet, is, Facebook die, die haalt alle plaatjes uh, er vanaf. Ja, dan moet je maar niet zo stom zijn om je, om om je, om om je, te je ja. goede teennagel erop te zetten of zo. Helder. Dankjewel Jasper voor je belletje. Hey, succes hè. Ik vind het leuk. Goed, blijf lekker luisteren. goede nacht. Doe ik. Ik ga naar ah. Franka. goede nacht. Hallo. Ja. Ik, uh, je zegt, uh, je bent zelf verantwoordelijk voor, uh, moet, maar je kunt niet altijd verantwoordelijk zijn voor wat er gebeurt. En in wat voor ik, geval zou dat niet kunnen, Frank? Nou, ik doe maar hele simpele dingen. Ik hou me heel beperkt met het internet bezig. En soms moet je wel eens iets weten en dan is het handig als er Google is. En dan... Laatst had ik het nodig om iets te weten voor iemand over de ziekte van Parkinson. Mm -hmm. Nou, ik tik dat eens even in en ik zeg, nou, kijk eens, al die symptomen, dat klopt inderdaad. Nou ja, meer hoefde ik niet te weten. Maar drie dagen later heb ik een bedelbrief van de Parkinson-vereniging uh, in mijn huis. Ik heb iets moeten weten over een uh, nierfunctie van iemand. Ik... Google dat even in. Drie dagen later heb ik van de Nier Leva een bedelbrief in huis. Ja. Hoe kan ik daar de controle over hebben? Maar waarschijnlijk ja. heb je ergens iets ingevuld, uh, Franka. want dat krijg je, nee, je niet nee, voor niets nee, uh, nee, door nee, de deur mond. Hoef je hoeft helemaal niets in te vullen. Je krijgt gewoon automatisch het hele beeld wat een bepaalde aandoening inhoudt, enzovoort. Ja, net... En dan vul je niets persoonlijks in. En, en, dus je, hebt dat, je zet je, je, hebt, je computer hebt ge... weer uit en ja. drie dagen later hebben ze toch blijkbaar uh, ja, bestanden doorverkocht. Dat, dat, dat vind ik een merkwaarde, vrouw Franke. Je hebt dus iets, ja. iets opgezocht op internet via een zoekmachine. Ja. Je hebt je geen gegevens ingevuld, zeg je? Ja. Nee, je hoeft niets in te vullen. En vervolgens heb je wel iets door de bus gekregen? dan krijg je bedelbrieven. Dus die bestanden die worden dan weer doorverkocht, blijkbaar. Want ze zien natuurlijk wel dat iemand heeft ingecheckt... en van welke computer dat afkomt of ja, zo. Maar volgens mij is dat niet mogelijk. Volgens mij is dat, nou, zoek het maar eens na, jongen. Ja. <laughs> ik weet heel goed waar ik het over heb ja, op dit maar ik, moment. Ik, ik bedoel, niet mogelijk in de zin van... dit is wel, dit is wel een hele grove privacy-schending wat hier gebeurt. Dat is, dat is bijna... Uh... Nou ja, daar praat ik niet eens over, want... Ik maak me er niet eens kwaad over, maar ik heb wel in de gaten... dat je eigenlijk niets kan doen zonder dat men het kan gebruiken. Ja, maar u heeft dus twee uh, brieven gehad van verschillende uh, instellingen? Ja. Zonder dat u uw gegevens heeft ingevuld? Nee, niets. Dat moet, als je googelt en ja. je, je googelt in uh, ziekte van Parkinson... Nou, dan krijg je een verhaal over de ziekte van Parkinson. Ik schrijf een paar dingen die voor mij interessant zijn... die schrijf ik even op voor mezelf... Zet de computer weer uit en drie dagen later heb ik een bedelbrief in de bus. Maar hoe bedoelt u dat? U schrijft voor uzelf wat, wat dingen op. U schrijf... Nou, er een paar, een paar... was iemand uh, een bekende die dus met, met het probleem zat van Parkinson. En die wist niet zeker of dat nou wel klopte. Ik zei, nou, ik zal eens even googlen. En ik haal dan die symptomen eruit die een mens heeft. Mm -hmm, mm -hmm. Dus ja, dat schrijf ja. ik op een papiertje gewoon naast mijn computer. En ik zet hem weer uit. Ja. En drie dagen later heb ik een bedelbrief in huis. Ja, ik, ik vind het een heel merkwaardig verhaal. Ik vind het ook goed dat u daarover belt. Dat is interessant om te weten. Ja, en, dat, om, om en dat weten. is me dus ook met de Nierstichting overkomen. Ja, ik, en ik, ik, ik begrijp wel dat die mensen allemaal een centje willen verdienen. En ik, ik, ik geef genoeg aan goede doelen... Maar ik vind, uh, ja, je kunt dus niet verantwoordelijk zijn voor wat je opzoekt op het internet. Ja, dus u zegt eigenlijk, u Want bent het dus ook... Men om... Wordt men gebruikt je spullen. Ja, je bent het ook oneens met de stelling, Franca. Je bent dus niet zelf verantwoordelijk voor de bescherming van privacy. Nou, je, je dat, dat... kunt er helaas niet verantwoordelijk voor zijn. Ik ben zelf heel voorzichtig. Ik noem maar een, een kleinigheid. Ik heb kleinkindjes... En uh, ik doe niet aan Facebook, maar mijn dochter zou dat wel kunnen doen. Die, die heeft daar wel wat, uh, wat familieleden waar ze dan wat mee, mm -hmm. mee doet. Zo. Mm -hmm. Maar goed, dat kindje logeert bij mij. Ik maak leuke foto's van kindje in bad enzovoort. Maar ik denk, aha, dit gaat niet naar Facebook. Dit hou ik alleen maar voor mezelf. Ja. Want daar kan zelfs weer de criminaliteit zijn... Uh, zijn plezier mee op, van blote kleine kindertjes mm -hmm. in het bad, dat, dan ben ik al voorzichtig. Ja, nou, dat zou ik zo. Ik zou dat zelf dan nooit opzetten, maar dat, dat is persoonlijk iets. Maar als, als, ik, als ik je zo hoor, Franka, dan ben je eigenlijk heel erg... Eh, toch wel een beetje bang en argwanend over internet. Nou, nou, ja, ik kan er niet zo gek veel mee, maar ik heb pas die... die, die ja, is watcher, dat is een trend dat een hele bekende man. Hij heeft een wat uh, zuidelijk of oostelijk uiterlijk. Mm -hmm. En uh, ik geloof dat iedereen hem wel kent, maar ik kan zijn naam niet zeggen. Maar die is ervan overtuigd dat we over 25 jaar zoveel onveiligheid hebben meegemaakt... dat alles weer gewoon op papier per brief bij ons zal komen. Ja. Maar geloof je dat zelf, Franke? Uh, nou, als ik die man, die weet meer dan ik. Ja. En, en maar dat, maar ik die, die, ben die ervan die... overtuigd dat jullie die man ook wel kennen. Is het, uh, is het toevallig uh, Kevin Kelly... Nou, ik dacht dat hij iets buitenlandse naam had. Oké. Okay. Maar, maar ik... Uh, ja, dat, dat, dat zou kunnen, Franka. Maar ik, ik heb niet dat, dat gevoel. Ik heb alleen maar het, het nee, gevoel dat vergeet, het meer wordt. Nee, ik denk, en, en... Ik denk dat je een heel stuk jonger bent dan ik. Ja, ja. ja. En ik zie dat jonge mensen... Want ja, ik wij spreken met mijn, mijn oudste dochter. Want als mij iets overkomt... Ja, dan moet toch iemand bij mijn geld kunnen komen en zo. Ja. Dus, mm -hmm. Ja, dan zeg je, kom, uh, ik laat ik een en-of-rekening nemen. Ja, ja. Ik bank hier zelf niet op internet, dat heeft wel lastige componenten. Want je kunt niet normaal betalen, want je hebt geen iDeal en dergelijke. Dus dat is wel lastig. Maar mijn dochter heeft, door we een en-of-rekening hebben... Mm -hmm. staat alles van mij wel bij haar op internet. Ja. Ik vind dat niet prettig. Nee. Dat, dat, dat begrijp ik. Tot slot nog even terugkomend op uw merkwaardige verhaal. Want ik blijf het toch merkwaardig vinden dat u alleen googelt op informatie en vervolgens wat brieven door de deur krijgt van uh, de verschillende instellingen. Ja, ja ik denk dat. Uh, nou, het is toch bekend dat, dat uh, adresbestanden doorverkocht worden en dergelijke. Ja, maar dat, en maak daar gebruik van. Ja, ja, maar dan, dan moet dat, dat. Maar ik vul echt niks in. Nee. Want heeft, heeft, ik u, heeft u, heeft u erover... dat ik iets invul, maar ik vul niks in. Ik krijg alleen Google, ik vul de ziekte in... waar ik dus belangstelling voor heb. En verder niets. Nee. Heeft, u, heeft u erover nagedacht om daar wat uh, stappen te ondernemen? Of een, heeft u nee, contact ik gezocht? ik heb al gezegd dat ik niet in het elektronisch patiëntendossier wil. Dat mm -hmm. heb ik wel gedaan. En zulke soort dingen. Maar ik geloof dat je er niet eens veel vat op hebt... Er is, een, er is ook een internetmailpunt waar je ook met klachten terecht kan. Dat zou, ik zou... Ja, maar ja. Het maakt zo weinig uit. Vroeger werd je steeds per telefoon lastig gevallen. Ja. En dan kon je ook op het internet uh, zetten dat je dat niet meer wilde. Ja. En dan waren ze zogezegd strafbaar als ze je wel belden. Maar dat duurde maar zes weken. Ja. Ja. En dan was het ook weer voorbij. Ja. Dank je wel, Franca, voor het uh, geven van, het, uh, nou, van dat voorbeeld. Ik, uh, ik, ik denk dat de jeugd nog heel vrolijk en uh, onbezorgd onbe ermee omgaat. Maar, Natuurlijk, maar ik heb dus deze dingen wel meegemaakt. Ja, en daar gaan we ook onbezorgd over doorpraten. Daar komen, ja uh, komen hoor, door ja, lekker je gang. Dus, dus blijft u vooral luisteren. En er ja, zijn vast hoor. weer mensen die een reactie hebben op, uh, op uw ja. verhaal. Oké. Okay. Bedankt voor het bellen. Dag. U kunt meepraten en reageren op de stelling. Op internet ben je zelf verantwoordelijk voor de bescherming van privacy. Ben je het daarmee eens of oneens? 0800 1121. Ik in Dit is de Nacht en For the Longest Time uit 1984. We praten over privacy op internet. De stelling is dit uur op internet ben je zelf verantwoordelijk voor bescherming van privacy. De telefoon heb ik er. Henk, goeienacht. Ja, nacht. Henk, je mag je radio helemaal zacht zetten. Die staat helemaal uit. Dan mag je ook je telefoon van de speaker halen. Dan hebben we geen uh, rondsingers en extra uh, stemmen in ik, de lucht. Ik heb een handset en uh, ik kan niet meer doen dan ik nu gedaan heb. Het klinkt zo veel, uh, veel beter. Jij bent het uh, eens met de stelling Henk? Ja, je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen veiligheid... maar ik vind die stelling wel heel erg kort door de bocht. Vertel. Als, als ik door de Start Groningen loop, daar uh -huh. woon ik... dan ben ik ook uh, verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid. Uh -huh. Toch heb ik al eens een trap voor mijn kop gekregen... van een of andere kickboxer. Uh -huh. En toen ik erbij kwam, was ik helemaal beroofd. Uh -huh. En er is nog geen bank uh, geweest die nog niet beroofd is, bij wijze van spreken. En als men in kan breken met CIA en het Pentagon... Dan zou ik zulke vrolijke teksten niet over het internet vertellen. Dat dit gebeurd is, bedoel je? Ja, die dingen gebeuren gewoon. Nee. Je hebt ook nog hackers. Maar ik heb een, in mijn computer een extra e-mailadres. Dat heb ik nog nooit, maar nog nooit, maar nog nooit gebruikt. Dat heb ik gewoon voor de in ingezet. En, en waarom heb je dat gedaan? Waarom heb jij ooit een extra e-mailadres aangemaakt? Omdat ik dacht, je weet maar nooit. Voor het geval je dacht, van als iemand met mijn, oude, of mijn huidige e-mailadres aan de haal gaat... dan heb ik altijd nog een andere. Aha. Dus is, is, is dat dan ook een stukje privacy wat je dan voor jezelf een extra soort backup die je ingebouwd hebt? Nou, ik denk als ik een e-mailadres mail, geduvel krijgt, dan merk ik het er gewoon uit en dan gebruik ik het andere. Maar het leuke is dat het andere wat ik nog nooit gebruikt heb, dat zit iedere dag vol met spam. Dat komt allemaal via nooit Noord on Anti-spam binnen. En naast mij ligt nog een, een ik, heb het uit, ik heb het uit laten printen, dat waren uh, juffrouwen uit Rusland. Die dan zogenaamd contact zoeken met je. Ja, dat, dat heb je uitgeprint. En dat heb ik uitgeprint en daartoe toen uitgemikt. En toen kreeg ik nog een paar keer of ze contact met me hebben. Toen heb ik een fotootje van een jachtvliegtuig teruggestuurd en toen was dat afgelopen. Ja. ja. En, en, en zeg maar, wat was dat? Ik wat... snap niet hoe ze daaraan komen. Nee, nou dat, dat, dat, dat is natuurlijk de, de, de, de mistige wereld, zeg maar, de achterkant van het internet om het zo maar te noemen. Um, er zijn natuurlijk heel veel programma'tjes en, en, en hackers die hebben er hele handige dingetjes voor. Dat ze dus heel veel computers aan het werk kunnen zetten om uh, iedereen te mailen. En dat gebeurt iedere dag, ieder moment, iedere minuut. Ja, toen mijn broer nog een praktijk had in de psychiatrie, zat er soms die, die hele computerbasis vol. Ja, ja. En rotzooi die je helemaal niet wou hebben. Maar uh, wat mensen onderschatten, en dat kun je op programma's als radar zien, zo gooien je BSN en je BSN-nummer en je geboortedatum, maar als, als men dat weet. Dan kan er al heel veel. Ja. Maar wat, wat betekent dit voor jou, voor jou, Henk? Je bent het dus eens met, met de stelling op internet. Ben je dus zelf verantwoordelijk voor, verantwoordelijk voor bescherming van privacy. Jij, jij, jij opereert dus heel voorzichtig op internet. Je laat niet te veel gegevens achter. Ik opereer bijzonder voorzichtig. Maar ik vind het geweldig eh, vervelend... dat ik er met zoveel landrouwen achter zo'n computer moet zitten. Ik vind het ook heel vervelend dat me, naast mij ligt, een kaart van mensen is. Dat is mijn zorgverzekeraar. Mm -hmm. Daar staat mijn BSN-nummer op. Dat BSN-nummer is eigenlijk alleen maar om te corresponderen, met, of te communiceren met de overheid. Mm -hmm. Ik mm -hmm. begrijp niet waarop dat op die kaart staat. Ja. Als iemand mijn portemonnee had, dan heeft hij van mij een hele hoop gegevens. Maar, de, maar dat is even, even een, een andere kwestie. Dat is natuurlijk voor de zorgverzekeraar. Die heeft dat op een manier geregeld. In die hoek wil ik even niet komen. Ik wil het echt bij het internet houden vannacht, Henk. Nou, ik wil het ook wel bij het internet houden. Mensen, Wij hebben zoveel codes, uh, digid codes bsm-nummers, geboortedata. Het wordt er, altijd, er wordt altijd naar gevraagd. Je kunt van mensen God zo mogelijk verwachten dat ze dat altijd in de, in de gaten houden. Het is gewoon, je moet ontzettend op je hoede zijn. En daar ben je natuurlijk zelf verantwoordelijk voor. Mm -hmm. Maar vroeger had je grappenmakers die zich uitgaven voor enquêteurs via de telefoon. Yeah. En daar trapten vooral veel alleenstaande vrouwen in. En dan kun je wel achteraf denken van dat is stom. Maar je moet ervan uitgaan dat je er altijd in kunt tuinen. Ja. Want dat zijn soms hele intelligente mensen mm -hmm. die daar intrappen. trappen. Maar waar, waar komt jou, uh, je bent zeg maar eens met, met je, dat, dat je zelf verantwoordelijk bent... voor de bescherming van je privacy op internet. Ja. Waar, waar komt dan toch bij jou een beetje die argwaan vandaan van... ja, ja mensen willen uh, iets verkeerd doen met het internet. Die willen iets met mijn mailverkeer doen. Mijn argwaan komt eigenlijk vooral dat de overheid... Uh, de, jou allemaal nummers toekende. Bijvoorbeeld, een BSN-nummer. Ja, maar de, de, ik bedoel, de, dat de overheid dat doet, dat, daar zijn allemaal toch redenen voor, en dat is, dat is allemaal uitwisselbaar, en dat schijnt heel handig te zijn. Ik bedoel, dat, dat is toch al heel lang gegeven dat, dat die nummers er zijn. Ja, dat weet de vroeger Sofie, nou, maar, ja. maar ik zie niet zo in. Maar dat is dat dan een de... reden voor jou dat jij daardoor heel voorzichtig bent op het internet? Omdat, omdat verschillende instellingen al bepaalde nummers van jou hebben? Uh, ja, ik gebruik het alleen voor de belastingen en voor de rest helemaal niks. En, uh, dat, maar kortom, je kunt eens dus een keer een moment hebben dat je niet heel erg goed opleidt en dat kun je ook achter het autostuur hebben. Ja. Uh, dat kun je ook, wat ik net zei, als je gewoon even in de stad rondloopt, dat kun je overal hebben. Dat je even niet heel goed oplet en de zijn zal de deur uit voordat je het weet. Ja. Maar even als, als voorbeeld nog even terug te gaan. Je vertelde net van, je hebt een keer een mail gehad van een Russische dame. Je hebt daarop teruggemaild. Ja. Toen was het afgelopen, maar omdat er, waarschijnlijk heb je teruggemaild. En nu krijg je nog veel meer. Nee hoor, ik kreeg daar al vrachten binnen. En toen dacht ik, hé, hey, dat is een andere. En toen tikte ik dat eens aan. Toen zei ik, ook dat nog. En eh, toen ben ik zelf eens op zoek gegaan wie dat was. Hm. En de dame in kwestie onder die naam vond je over de hele wereld terug. Ik vond zelfs hele sites van mensen die daar ongelooflijk door opgelicht waren door de dame in kwestie. Mm -hmm. En uh, ik dacht, als ik daar geduvel mee krijg op dat extra e-mailadres wat ik net zei, yeah. dan gooi ik dat e-mailadres er wel uit. Dus, dus jij bent in dit geval heel voorzichtig. Je hebt een tweede e-mailadres als backup. Ja. En, en dat is de, op die manier opereren je op het internet, om het zo maar te noemen. Ja, als iemand daar, als ik dat als een bedreiging ga ervaren... dan gooi dan ik dat niet meer adres het uit, maar ik hoor ineens niks meer. Gelukkig. Nee. Ik wil je bedanken voor je belletje, Henk, en ik wens je goedenacht. Ja. Ik ga naar um, Anneke toe. Goedenacht. Ja, goedenacht. Ja, ik vind dat je er zelf verantwoordelijk voor zou moeten kunnen zijn... maar dat is onmogelijk, omdat je niet weet wat ze ermee doen. Dus je, je hebt geen enkele manier om dat te verifiëren... Maar het is niet alleen op internet. Ik, bedoel, ik heb nooit iets via, via Google. Ik tik altijd de URL in. Dus ik heb geen last dat Google gegevens kan verzamelen. Nee, maar je weet dat als je een URL intikt... dat er op je computer ook bestandjes worden bewaard. Dat heette dan cookies. Daar staat ook ja, in... Maar die gooi ik weg iedere Oh, iedere die dag. gooi ik. weg. Okay. Aan het eind van de avond maak ik altijd... Ik heb een, een, een, een snelkoppeling daar mijn cookies gemaakt. Dus ja. die gooi ik onmiddellijk weg. Ja. En dat scheelt ook al een hoop. Maar zonder om het heel technisch te maken... dan nog weet je, Anneke, dat als je naar een website gaat... dat er verschillende gegevens bekend zijn... Van van jouw internetprovider, van de computer waarmee jij op, uh, op die site kwam. Ja, ja. Dat, dat is waar. Maar als, zolang dat niet aan mijn naam en adres gekoppeld is... en aan mijn postcode en ik, ik zit ook niet... Uh, uh, hoe heet het? Ik heb geen draadloos... Mm -hmm. Dus het gaat gewoon via een lijn. Dus ja. dan kunnen ze volgens mij niet achterhalen waar je zit in het land. Nou, als het moet kunnen, dan kunnen ze dat altijd achterhalen. Uh, ja, dan... maar dan moet, moet je gevorderd kunnen inbreken. Precies. In elk geval niet normaal. Precies. Maar alle adressen, alle bestanden zijn aan elkaar gekoppeld en worden regelmatig doorverkocht. Want ik, uh, altijd, ik vul eens dus op internet uh, vul ik helemaal nooit mijn, mijn echte naam in. Mm -hmm. Dan verander ik altijd en dan maak ik een spelfout in mijn naam en telkens een andere. Oké. Okay. Maar eh, omdat ik nooit iets over internet kop koppel is dat nooit aan mijn uh, financiële gegevens, koop, mijn financiële ge gegevens gekoppeld. Ik heb hoe, dan... hoe bedoel je dat? Aan je financiële gegevens? Omdat ik nooit iets koop. Dus ik heb nooit een, een rekeningnummer ingetikt in combinatie met mijn naam. Dus dit is Aha, op internet okay. niet bekend. Aha. En, maar uh, ik uh, ook bij uh, bedrijven verkopen bestanden door. Want ik had op een gegeven moment uh, uh, een spelvast gemaakt in mijn naam. En toen kreeg ik opeens allemaal reclamefolders en ik haat reclame. Dus toen heb ik, uh, en om, daarom wist ik dat het van de KPN was. En toen heb ik de KPN aangetekend geschreven dat ik uh, daar geen toestemming voor gaf, want ik heb een geheim nummer. En die reclamefolder kreeg je via het internet, uiteindelijk? Nee, ik ben nooit via het internet, dat heb ik gewoon per brief gestuurd. En toen is het twee jaar goed gegaan, maar onlangs hebben ze het weer verkocht. En uh, dat, dat, dat, dat vind ik schandalig. Mm -hmm, mm -hmm. Die hele handel in adressenbestanden. En wat ik ook heel erg gevaarlijk vind van Google... is dat je op een gegeven moment... ook, want de, ook de zoekresultaten worden erop aangepast. Dus het, het risico dat je, ja. is, dat is, is, je ooit is, is, toevallig is, iets nieuws vindt... wat buiten je, je horizon ja. zit, die wordt steeds kleiner. Maar is dat erg, Anneke, dat als jij naar Google gaat... dat zij uh, uh, bepaalde reclames eromheen zetten... die te maken hebben met ja, jouw zoekgebruik? Ja, want ik wens dus geen reclame te ontvangen. Nee, maar je maakt gebruik van een commerciële dienst. Ja, maar ik maak dus ook geen gebruik van Google. Maar je zegt net dat je er wel gebruik van maakt. Um, ik heb dat één of twee keer gedaan. Ja. Maar het is ook als je bij bijvoorbeeld uh, ov.nl iets, iets intikt... dat komt ook terug. Dat, ja. Dan wordt het al bij, bij voorbaat ingevuld... En dan, dan zit je niet bij Google, want dan zit je bij, bij een, een, een algemene OV-site. Precies, maar dat is ook iets van je computer... dat gewoon wachtwoorden automatisch opgeslagen worden binnen... Maar ik heb nooit wachtwoorden opgeslagen. Nee, maar dat, dat kan je automatisch instellen. Maar dat is toch ook geen probleem dat dat gebeurt? Het, ja, dat vind ik wel. Ja? Want waarom dan? Je bent dus bang dat websites daarmee aan, aan, aan de haal gaan. Nee, want als ik nu iets zoek, dan staat er al van alles ingevuld. Wat, en dan moet ik dat weer eerst ongedaan maken als ik iets anders zoek. Het is gewoon ongelooflijk veel extra werk. Hm. als ze we dat niet zou onthouden, dan, dan kan ik gewoon vrij invullen. Dan, dan hoef ik niet nog te herstellen wat zij al fout gedaan hm. hebben. Ik vind, ik, vind het, ja, ik vind het heel opvallend om te merken dat, ik, ik, dat, dat er zoveel mensen zijn... Die, die genieten van de vrijheid van het internet, die zetten er alles op... die, die, ja, die leven eigenlijk van het internet en op het internet. En als ik, als ik jou zo hoor, dan zie je alleen maar beperkingen van het internet. Nou, ik vind dat ze buitengewoon schandalig met, uh, met je privacy omgaan. Ja. En dat, dat, en dat komt... vind, ik, vind ik een slechte zaak. Ja. Nou, weet je, dat uh, uh, ook uh, dat ze van ieder mens precies weten... via een mobieltje waar die op welk moment is... dat ze via de OV-jaarkaart precies weten welke reizen je gemaakt ja. hebben en zo. Maar is, is dat erg? Dat vraag ik me dus af, Anneke. Is ja. dat erg dat, dat ze weten dat waar je naartoe reist of waar je met je mobieltje bent? Nou, weet je, kijk, we, we hebben nu nog een democratie en een rechtsstaat... maar het is de vraag hoe lang dat duurt als dus je ziet hoe ze alles aan het afbreken zijn. En het is al eens eerder in het verleden misgegaan... En je, als je, stel dat je zit, stel dat, we een, dat, dat, dat er een dictatuur zou komen in Nederland... en als die crisis goed doorzit en iedereen wordt ja, werkelijk... Daar ga ik niet vanuit, Janneke. Dit is wel heel ver gedacht. Ja, maar dat, ik bedoel, daar gingen ze, daar gingen ze uh, voor de Tweede Wereld ook niet vanuit. uit. gingen ja. er ook vanuit dat we vrij zouden blijven. Nee. Maar nog even en terug de... naar het onderwerp? Nou ja, weet je, kijk, als je dus geen, geen privacy hebt... en als alles controleerbaar is... dan ben je dus van de integriteit van de overheid afhankelijk... En uh, zolang onze overheid integer is, wat die in mijn ogen niet is, als je ziet hoe ze alle mensenrechten steeds meer verzaggen onder de mol van bezuinigingen, dan, uh, door, ik vind dat kwalijk. Dus jij, jij raakt eigenlijk, jij wantrouwt het dat internet de door de overheid eigenlijk? dat is dat Vroeger hadden we grenzen om het land heen. En waar hoef je deur niet op slot? Nee, dat, dan, dat, nu dat, moet je vier sloten op je deur hebben omdat de grenzen ja. open zijn. Maar als, als ik jou dus zo hoor, Anneke, dan zeg je eigenlijk... doordat jij de overheid een beetje wantrouwt... wantrouw je dus ook automatisch het internet. Dat, oh, vind, al, dat vind ik wel heel opvallend, hoor aangezien ze alles ten behoeve van de vrije markt doen... als je ziet hoe, hoe gigantisch de arbeidsvoorwaarden... bijvoorbeeld ja. van de mensen die in de thuiszorg werken uitgeholpen ja. zijn... Maar je gaat er nu, je gaat dat nu doet onze overheid ja. ook. En dat is een wereld waarin ik niet wil leven... en waarin volgens nee. mij niemand wil leven. Nee. Nee. Nou, je, je, je, je roept te veel dingen om daar nog op in te gaan. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het bellen. Ja. En uh, ja, ik, ik, ik, kan, ik kan niet anders zeggen dan je sterkte wensen met uh, toch nog onlang het gebruik maken van internet. Want ja, ik bedoel, je wordt er steeds meer van afhankelijk. Weet ja. je, vroeger had je briefgeheim. En uh, het internet is dat ook gelijk het hele briefgeheim op de, op de helling. En dat, dat was een van de... Dat je je recht hebt op vrijheid in je persoonlijke leefruimte. Ja. Dat vind ik essentieel. Maar er zullen altijd mensen zijn die denken... Nu, Arneke, het hoeft niet, hè? Je hoeft geen gebruik te maken van het internet. Nee, maar dat doe ik ook zo min mogelijk. Okay. Maar privacy is een groot goed. Ja. Ik, dat... ik wil je bedanken voor je belletje. Oké, okay, maar ik vind dat we daar meer waardering voor mogen hebben. Nou, bij deze is dat gezegd. En ik wens je goede nacht. Oké, okay. dag. Ja. U kunt meepraten en u kunt misschien wel als laatste reageren op deze stelling. Op internet ben je zelf verantwoordelijk voor bescherming van privacy. Ben je het daarmee eens of ben je het daarmee oneens? Oh, Adria Zet in Dit is de Nacht met The Way You Move. Aan de telefoon heb ik Wilco, goedenacht. Goedenacht. Jij bent het eens met de stellingen op internet. Ben je zelf verantwoordelijk voor bescherming van privacy? Ja, ja, het ligt ook helemaal aan wat je zelf doet. Ja. En, en kijk, nou, ik, eh, ja. Hoe gaat dat, hoe gaat dat in, in jouw situatie? Ja, nou, weet je wat het is? Uh, ik kijk gewoon waar ik heen ga en... ...en als ze een willen hebben. Nou, dus je krijgt automatisch waar je naartoe gaat... ...een IP e adres. Mm -hmm, mm -hmm. Dus, en zoals die mevrouw zei... cookies weggooien, ja. Ik zeg heel simpel... ...zet er gewoon een... ...ja, je hebt van die automatische machines... ...voor de computer... ...dan kun je ja. cookies gewoon automatisch gewoon delete... ...iedere keer. Ja. En schonen. En wat ik ook vaak wel eens doe... ...is even de computer helemaal opnieuw installeren... Mm -hmm. Kijk, want, gewoon een ja. nieuwe start maken. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Maar als ik jou zo hoor, uh, Wilco, dan heb jij zit van ik maak gewoon gebruik van het internet. Dat is een mooi, dat is een, een, een vrij goed om daarop te, te, te opereren en naar sites ja. toe te gaan. En dat zij soms ja. weten waar ik vandaan kom, uh, welke computer ik gebruik maak. Uh, en, en dat ze jouw zoekresultaten bijhouden, dat maakt jou eigenlijk niet uit. Uh, nee, want je gaat er meestal zelf naartoe. Hè? Ja. En dat ja, ze... Ah, en dat ze het vervolgens, dat ze het vervolgens ook, ook op voor commerciële doeleinden gebruiken, dat ze het analyseren waar jij op zoekt, hoe oud jij bent, uh, dat vind je ook geen probleem. Ja, dat krijg je altijd. Nou ja, weet je, het is net al leuk. Je weet wat die mevrouw zegt, ja, uh, van, van die bedelbriefjes, Ja, nou goed, ik heb ook wel eens van die dingetjes ingehad. Maar dan weet ik over, oh ja, daar heb ik nog een enquête ingevuld. Ik kan misschien een maandje tussen hebben gezet en dan heeft ze net gezorgd. Ja. En dan heeft ze wel iets ingevuld, maar dan vult ze iets met een enquête in. Mm. Dat is vaak ook hoor. En waar ik vaak een hekel aan heb, is altijd die kettingbrieven van... Ja, pas of, kijk uit. <laughs> He, of, ja, uh, ik ken het met grote... Jongens, Kees ja. deelt 5 miljoen uit. Ja. En dan moet je allemaal tien adressen invoeren. En dan stuur je weer verderop en iedereen. En dan zie ik altijd weer in... Mensen, het gaat om, u, om de mailadressen. Ja, ja, ja, ze willen zoveel mogelijk mailadressen verzamelen van die doorstuurmailtjes, kettingmailtjes. Ja. ja, gelukkig ja. komen ze niet meer zo vaak voor. Heel af en toe uh, komt het sporadisch nog voorbij, maar het, het zijn inderdaad uh, waarschuwende mailtjes ja, die je eigenlijk gewoon links ja. moet laten liggen. Oké, ja, dat is net zoals die andere man zei over bankieren, dat ik met uh, mailtjes uh, van de ING. Ja, ik, ik heb er nooit geen last van. Nee. Dus, dus ik, jij zegt ja. eigenlijk: Je bent het eens met de stelling, je kan zelf wat doen aan je privacy op internet, gewoon met ja, maar toch met volle verstand opereren, goed nadenken, goed kijken... welke links je intoetst. Ja, want ik, ik, ik bankier elke dag wel met mijn eigen rekening op de computer. Ja. Kijk, uh, het probleem is wat vaak mensen denken. Ik, ik ga vanuit mijn eigen gewoon IP-adres... of in ieder geval ik tik de mail of uh, het adres in... en ik ga niet via de mail werken. Nee. Dankjewel voor je reactie, uh, Wilco. We moeten vanwege ja. de tijd naar het nieuws toe met Rashid Vins. En volgend uur praten we door over dit onderwerp, privacy op het internet.